Het is van Kester met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu gaat zo snel mogelijk terug naar zijn land... na een raketaanval op de Golanhoogte. Daarbij zijn zeker tien Israëliërs omgekomen. De raketten kwamen neer op een voetbalveld. De slachtoffers zijn tussen de 10 en de 20 jaar oud. Er zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. De raketaanval gebeurde in het noorden van de Golanhoogte... dicht bij de grens met Libanon en Syrië. Volgens Israël zit Hezbollah in Libanon achter de aanval. Maar Hezbollah ontkent dat... Het Israëlische leger zegt dat het moment van een totale oorlog met Hezbollah en Libanon dichterbij komt. Op Tessel is vanmiddag een parachutist omgekomen. Zijn parachute zou op grote hoogte in de knoop zijn geraakt. Reddingswerkers hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten. Twee maanden geleden overleed ook al iemand bij een parachutesprong op Tessel. In de Amerikaanse staat Californië heeft een man een enorme natuurbrand veroorzaakt door met een brandende auto een natuurgebied in te rijden. Door de droogte en hitte is daardoor 1200 vierkante kilometer in de as gelegd. Zeker 100 gebouwen zijn verbrand... en duizenden mensen in het noorden van Californië zijn geëvacueerd. De man zou het opzettelijk hebben gedaan en is aangehouden. Ook in Canada woeden al dagen grote bosbranden. In het dorp Jasper in de provincie Alberta is een derde van alle huizen verwoest. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse dus een eerste groepswedstrijd gewonnen. De Hongarije werd verslagen met 10-8... Ook de Nederlandse hockeymannen wonnen hun eerste groepswedstrijd. Tegen Zuid-Afrika werd het 5-3. Geen Nederlandse medaille bij de tijdrit voor vrouwen. wielrenster Demi Vollering eindigde als vijfde en Ellen van Dijk als elfde. Bij de mannen won de Belg Remco even een pool het goud. De Nederlander Daan Hole eindigde als zeventiende. En bij de Kano Slalom heeft Martina Wegman zich geplaatst voor de halve finale. Joris Otte is daar uitgeschakeld. Het weer in het westen blijft het droog. In de rest van het land kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wordt een zomerse dag aan de kust en op de wadden. In de rest van het land is er kans op wat stapelwolken. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag gaat van 9 tot minder acht het eerste uurtje. Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussen de dag. Laatste show, nieuws, de party op de hele de 10. Boven, beste plaats van de dansgroep. Straks in het tweede vliegen we helemaal naar Italië. Maar het beste van de club zei het Italië met DJ Cavascelli. En straks, uh, wat zei ik nou? Twee uurtjes DJ Mouse, met zijn Global House. Zij heeft in het derde uurtje DJ Cavascelli. Ja, er uh, gebeuren hier vanavond dingen in de studio. Ik zou er verder niet meer lastig vallen, maar ik was eventjes van mijn apropos af. Zaterdagavond hoor de muziek als open. Ik was Sandra Pudo met I Wanna Dance. Onderweg zometeen Smiles Like That Drum. Is een, uh, een, uh, een exclusieve mix gemaakt voor uh, TrackSource. Dan kun je plaatjes kopen. Maar eerst hoorden we hier Jordi Cabrera met Take It Back. Your hoort postcap-era remix. Ik zeg een hele goede avond. Zaterdagavond, jouw stapavond En dat doe je hier met de Nightwalk Mainstage.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 To be pornographic, decency started from the crib. Plus, kids don't need to hear all of that on a rap. The strength of my life plays chubs on the map. Cause authority, seniority goes off with my staff. gets autograph, plus, gets up the last. Mario Zumfort. Mario, Mario Zumfort. The Night Walk Main Stage. The best new tracks in house, tech house, and more. <laughs>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 Oh. Oh. Oh. Oh. Not, everyone Not everyone understands how a disease,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 de muziek van uh, Eddie Amador met House Music en dit keer in de Riverstar Mo Disco Club Remix, de 2.5 versie. Het is, uh, ja ik moet zeggen, het klinkt een beetje erg als het origineel, er is niet echt heel veel, uh... maar daarom noemen ze waarschijnlijk ook de classic uh, Riverstar Mo Disco 2.5 Club Mix, de klassieke versie van uh, Eddie Amador. Zie je wel eens antwoord? ik heb een beetje show nieuws voor je. Tijdens het eerste weekend van, de Belgische, van het Belgische festival Tomorrowland, on de Holy Ground, of boom, zijn 11 drugsdealers gearresteerd. Twee van hen komen uit Nederland, met het Nederlands, zo persbureau Belga. De in beslag genomen drugs zijn op het terrein getest door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Oftewel de NICC. De verdachten moeten in oktober voor de rechter verschijnen. In totaal zijn afgelopen weekend op en rond het festivalterrein 73 mensen aangehouden voor verschillende feiten. Ook zijn 210 festivalgangers betrapt en een kleine hoeveelheid drugs voor eigen gebruik. Ze moesten een boete betalen en direct het festivalterrein verlaten. En het tweede deel van Tomorrowland, een van de grootste dancefestivals ter wereld, vindt dit weekend plaats, want ze bestaan 20 jaar. Dus uh, vandaar uh, dat ze twee weekenden achter elkaar Tomorrowland hebben. Volgens mij, voorheen was het maar één weekend. Maar ja, dan krijg je wel wat, hè? Ik weet niet of je wel eens op Zwarte Cross bent geweest. Nou, dat alleen dan met alleen maar alle soorten dancemuziek die je kan bedenken, die komen daar voorbij. En alle DJ's van de hele wereld komen daar ook nog eens allemaal langs. Dus uh, Zeker moeten moeite waard om een keertje naar Tomorrowland te gaan. Je, je betaalt er wel voor, maar daar uh, krijg je ook wat voor terug. En uh, als we het toch over Tomorrowland hebben. Er is een keer een boete van maximaal 2 miljoen euro voor het gebruik van wegwerkbekertjes. De Milieutoezouder we concludeerde afgelopen weekend: dat was vorige week, dat niet overal herbruikbare bekers beschikbaar waren. Maar hoe komt dat? Ze hebben namelijk uh, een hele bergen, uh, en dan praten we over, ik geloof, 50.000 uh, bekertjes uh, kunnen bemachtigen. Wegwerksbekertjes. Dus we hadden ze iets van, ja, hè, voor een prikkie kopen we dat in. Dus ze hebben geprobeerd om vrijstelling te krijgen. Maar het is niet gelukt. Dus uh, ja, ze kunnen 2 miljoen euro boete krijgen. En ook hun krijgen geen vrijstelling. Maar hè, als we gaan kijken wat ze verdienen. Dat wil je gewoon niet weten. Die 2 miljoen is uh, zakgeld voor hun. Maar ja, het is toch zonde van je geld, hè. zie je van mezelf, want ik wil weer veel te veel muziek. Our Love. Hoor je met een 80s plaatje van David Pang. Extended Remix. en uh, het is gemaakt door David Peng voor Defected en samen met de formatie Yours door het hier Our Love. on the night walk main stage. De esta manera, no tiene la culpa, no le dan chavana, porque muy refreciado, por eso no te perdon todo tonal, deseamo, llegas in esta manera, no tiene la culpa, amor te confrenta, amor del pasado, te Thank you, Yeah, come on, little. Nightwalk main stage. The best beats, beats, beats here, here, here at the Nightwalk main stage. Nights. Samen met James Hermit You take me higher. ze dus werd even tijd voor uh, de partyupdate. Wat voor leuke feesten Daarom we gaan op deze zaterdag. 27 juli alweer. De laatste zaterdag van juli. En dan gaan we op naar augustus. En ik heb gehoord, het weer. We hebben nog wel een paar keer regen. Maar het weer, het, het, de zomer zit er echt aan te komen. Nou, heb ik uh, afgelopen week niks te klagen. Want uh, 20 graden, 21 graden. Daar kun je mij gewoon blij mee maken. In een zonnetje. Want... Uh, Boven de 20. Nou ja, richting de 30 vind ik toch echt te warm. In ieder geval, vanavond wekelijkse Special Brainwash in Escape in Amsterdam. Wekelijkse feestje begint om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend in Escape in Amsterdam. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En uh, normaal gesproken, de line-up is in de handen van Raimundo. En zelfs staat hij ook achter het dekst. Nou, dikke lul 3-bier. Want hij is er niet. Ik weet niet of hij uh, op Tomorrowland aanwezig is of dat hij. Uh, lekker op vakantie is. Ik, ik denk eigenlijk stiekem dat hij gewoon lekker op vakantie is. En daarbij draait hij ook. Want als hij in Ibiza is, dan uh, staat hij zeker wel af en toe achter de deksel. Dat kribbelt dan een beetje. We zijn oud, maar uh, het is toch altijd nog leuk om uh, hè, voor al die mensen te mogen draaien. En Raimundo, ja, die is niet anders gewend in Ibiza. Dus uh, ik denk dat hij uh, in Ibiza is. Maar hè, ik, ik heb hem niet gesproken. Misschien dat jij me uh, dagelijks ziet. We spreken elkaar één keer per jaar of zo. Dus uh, maar in ieder geval vanavond in de scape in Amsterdam. Stef da Campo. Thomas Hensbroek, Maru Sugarware, Sexy Mr. S en de MC is Prime. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. wekelijksfeestje feestje Brainwash. En vanavond dus zonder Raymundo. En als we doorlopen, komen we bij Club Air. Daar is vanavond Throwbacks, X Dimes, Birthday Bash. Begint ook om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is hip-hop en RB. En voor meer informatie, afgekorte letters t r w b c knl of Air.nl. R.nl, niet R.nl nl, Nee, r a i r punt Ja, jongens, biertje van de tap. We hebben een tap hier vandaag staan. Dus uh, ja, ja, doe maar. Ja, gooi maar vol. En nog een weekloos feestje is uh, in de Melkweg, iedere zaterdag, Encore. En vanavond, Summer 16 Special. En dat begint zo, dat zo, rond de klok van middernacht duurt tot vijf uh, uur in de ochtend. Dat is de home of hip-hop en RB. En voor meer informatie aan elkaar geschreven: Encore of melkweg.nl met uh, de lijner. Op Driva, Claire en Jo Wynn en het bij Louis. Dat is vanavond in de Melkweg het week is een feestje Encore. En nog een feestje, een gay-friendly feestje. Het is milkshake festival. Is vanmiddag om 12 uur begonnen en duurt tot 11 uur vanavond. Het is dus natuurlijk uh, in het cultuurpark uh, Westergrasfabriek. Uh, milkshake is dus, ja, uh, yeah, milkshake festival aan mekaar geschreven.com. En wie uh, uh, kon je er allemaal verwachten? Nou, ja, het duurt nog tot uh, wat zei ik, tot uh, 11 uur vanavond. My OMG. Aerobica, Ice Cream... Akandi, Carlos Valdes, Diora... Astral Travel... Nou, gewoon een heleboel DJ's. Gewoon, uh, ja... <laughs> ik denk wel drie a viertjes vol. Als ik dat allemaal moet uh, opnoemen, dan uh, zijn we nog een uur bezig. Check gewoon even de website... milkshakefestival.com Vandaag dus de hele dag uh, Milkshake Festival. En het is uitverkocht in uh, de Westengasfabriek. Dus uh, zeker de moeite waard om daar even te gaan kijken. Ik denk dat het laatste is voor dit jaar. Want volgend jaar moeten ze verhuizen, want... Uh, de Westengas staat uh, klaar voor verbouwing. Dat wordt nog groter en ze gaan verder de grond in, heb ik gehoord. Dus, uh... Wordt spannend. En ik heb nog een feestje. De zijkoop vorige week vertelde ik over Tomorrowland. Het was weekend 1 en aangezien ze 20 jaar bestaan... En hebben ze nu weekend 2. En vandaag begon dat weer om 12 uur. Is dus meestal geloof ik donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Donderdag in de avond en dan uh, vrijdag, zaterdag, zondag overdag. En uh, vandaag is uh, eigenlijk een beetje de leukste dag, dacht ik zo. Arming van Buren is van de partij. Layback Luke, Dimitri Vegas en Like Mike. Uh, die komen voorbij. Steve Oki, Sonny James, Ryan Marciano, Taylor of Us, Brian Cross, Mike Williams, Will Spark, Evie... Like Mike, Alesso, Joris Vaughan, Kolsch, Komt Voorbij, Ellen Aleni, A-Track and The Magician, Lost Frequencies, Netsky, Nora and Pure, Oliver Heldens, Purple Disco Machine. Nou, echt gewoon te veel om op te noemen. Uh, ze hebben echt mega veel stelletjes. Hunzige deuntjes, stage, uh, ja, noem maar op, uh, ze zijn er allemaal. En de mainstage natuurlijk met Amber Bros en Armin van Buren, Layback Look, Dimitri Vegas en Like Mike, die komen allemaal op de mainstage voorbij. Gewoon even de website uh, Tomorrowland. Aan elkaar geschreven. Tomorrowland met twee R's. Tomorrowland.com of uh, de Schorre.be. Wordt natuurlijk allemaal gehouden in België. In uh, recreatiedomein De Schorre En dat is in België. Boom, zoals ze zeggen bij Tomorrowland, maar het is gewoon een boom B W O M in België. Nou, genoeg gelul, genoeg feestjes te gaan. Morgen is trouwens ook nog Tomorrowland, maar ook die zal uitverkocht zijn. We gaan doen met muziek. Very Dawn en Gus met Friends Around, set it off. Do you, where J. Mario Zanfort <laughs> Nightwalk Main Stage The home of house music and awesome vibes Zandvoort, zaterdagavond, wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. De nightwalk, warming up voor jouw stapavond. Worden de muziek van Krasibisa met Manana, oude platen in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor worden we Grant Nelson en uh, Lil Seuss met Rush. En zo werd het even tijd. Ja, ik doe veel illegale dingen. Gelukkig staat de camera uit, dus niemand kan het zien dat ik uh, illegale dingen doe met de aansteker in ieder geval, het is tijd voor de, de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs op de radio, op de streams... en natuurlijk op de festivals. Deze week op 10, Azari, Il en Max Dean met Racklers 2024. Op 9, Kasim en uh, Mahalia Fontaine met The Speech. Op 8, Curtis Mayfield met Move On Up in de Mark Knight remix. Op 7, Odin en Vetzel samen met Poppy Bascom met Tell Me What You Want. Op 6, Todd Terry Sound Design met Bounce To The Beat in de Chris uh, Stassi remix. Op 5, Sam Jacobs en Tecma met Blueberries. 4 Pasha. Met Pick Up the Phone. Samen met Nate Dawkins. Op 3. Disclosure. Met She's Gone Dance On. Die was aan het zakken. Die stijgt weer. Ik wacht nog steeds. Dat ze op nummer 1 komen. Deze week op 2. Marlon Hofstad. En Fisher. En DJ Daddy Trance. Met It's That Time. De Fisher Remix. En op 1. Nog steeds op 1. Pasha. Too cool to be careless. En ik heb een andere nummer 1. Want. Uh, Eigenlijk had ik wel afgesproken dat die plaat deze week op 1 zou staan. En nou heb ik hem ergens op 1 gezien. Maar ik weet niet meer welke lijst het is. Dus uh, volgens mij uh, uh, gaat er ergens iets niet helemaal goed met mijn lijstjes. Want uh, ik had toch echt uh, deze platen die we nu klaar hebben staan uh, op nummer 1 staan. En uh, het is Ivan Back met Who's That Girl? De JL Afterman Extended Remix. En volgens mij uh, ben ik even in de war. Staat die namelijk in een andere lijst op nummer 1? En nou is ze. Uh, die poort een beetje erg langzaam. Ja, nummer 1 in de Tech House lijst. Deze week Ivan back met Who's That Girl in de JL en Afterman Extended Mix. Die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Stage. <tied>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 Yes. Ladies and gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. Ja, dat was Shiba San en Sits met het plaatje All I Need, Bring It Back. House plaatje. En daarvoor een white labeltje met This Is House. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk niet getreurd. En zometeen het nieuws en weer een dan is tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibe. Als laatste, op dit uur, Diplo en Side Piece met On My Mind. Ik zeg tot zometeen, na de break.